11 uur. Lot Lewin met het nos Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om op vakantie te gaan naar onder meer Brussel, Parijs en Madrid. Het gaat om in totaal negen nieuwe gebieden waarvoor code Oranje geldt vanaf middernacht. Mensen die terugkomen uit deze gebieden krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. Volgens reisorganisatie ANVR treft dit duizenden mensen die nu op reis zijn. De politie heeft drie mensen aangehouden in de Utrechtse wijk Overvecht. De arrestaties volgen na oproepen op sociale media om in Overvecht voor ongeregeldheden te zorgen. Dat meldt RTV Utrecht. Jongeren zouden de rellen van gisteren in de wijk Kanalen Eiland willen overtreffen. Daar waren afgelopen nacht zo'n 250 jongeren op de been. Er werd met vuurwerk gegooid, een winkelpui werd vernieuwd en er werden bushokjes gesloopt. Ook werd een auto in brand gestoken. 18 mensen zijn opgepakt. President Lukashenko zegt dat hij op de steun van de Russische president Poetin kan rekenen als dat nodig is. Uit een telefoongesprek met Poetin over de onrust in Wit-Rusland... concludeert Lukashenko dat Poetin het land veiligheid kan bieden als dat nodig is. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. Vandaag gingen opnieuw duizenden Wit-Russen de straat op om te protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van zondag. Volgens Lukashenko vormen de protesten een bedreiging voor de hele regio. Er zijn tot nu toe 7000 betogers opgepakt. De zoekactie naar een vermiste jongen in Reuver is nog altijd in volle gang. De politie, brandweer en vrijwilligers zoeken in de Maas naar een jongen van 12 tot 14 jaar oud. Hij zou rond 7 uur vanavond zijn gaan zwemmen en is volgens getuigen kopje ondergegaan. En het weer in de loop van de avond neemt de kans op een bui af. Het koelt af naar rond de 18 graden. Morgen is het opnieuw broeierig met kans op s middags en het wordt dan 28 tot 30 graden.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 This is a journey into sound, into sound, sound, sound. DJ Superstar, Xavi This is my house, the radio show. I am Let's This, this, this, this is a journey into sound, into sound, sound, sound. DJ Superstar. Chavistelli. This is my house. The radio show.